Anik Zampersen met het NOS Journaal. In Bussum zijn twee mensen om het leven gekomen bij een brand in een woonzorgcentrum. Een van de slachtoffers is de bewoonster van het appartement waar de brand was. Het andere slachtoffer werd een paar uur na de ontruiming onwel en overleed daarna. Twee andere bewoners, twee medewerkers en twee brandweermensen zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. brand in Bussum zijn zo'n tien appartementen voorlopig niet bewoonbaar. De VS gaat olietankers blokkeren die van en na Venezuela varen en onder Amerikaanse sancties vallen, heeft president Trump bekendgemaakt. Welke tankers de VS wil tegenhouden en hoe die blokkade eruit gaat zien is onduidelijk. Vorige week werd door de Amerikanen bij Venezuela een olietanker in beslag genomen. Trump vindt dat de Venezolaanse president Maduro moet opstappen en heeft de afgelopen tijd de druk opgevoerd, onder meer met de grote troepenopbouw in de regio. Volgens Maduro is Trump uit op olie en andere waardevolle grondstoffen. Defensie heeft er de afgelopen jaren flink wat mensen bijgekregen... blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. In vier jaar tijd is het personeelsbestand met bijna 20% gegroeid. Alleen al dit jaar zijn er ruim 5500 mensen bijgekomen... van wie ruim een kwart zich heeft aangemeld als reservist. Er werken nu bijna 80.000 mensen bij Defensie. Nick Reiner, de zoon van regisseur Rob Reiner, wordt aangeklaagd voor de moord op zijn ouders. heeft Amerikaanse justitie bekendgemaakt. De regisseur en zijn vrouw werden zondag doodgevonden in hun huis in Los Angeles. De 32-jarige Nick wordt ervan beschuldigd dat hij zijn ouders met een mes heeft vermoord. Het motief is nog niet duidelijk. Het weer, veel bewolking en af en toe regen bij zo'n 6 graden. In de ochtend grijs met opnieuw kans op wat regen. Later vaker droog en af en toe zon bij zo'n 10 graden.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 We are strangers Does it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 'Cause the Alleen bij ZFM. What feels so right? Let's trust your heart. Zandvoort ZFM I'm gonna Love